En daar de kans. Oh, wat een mogelijkheid zeg. Maar hij krijgt hem niet lekker op zijn hoofd. En hij is uh, de nummer 9, Mario Mantzukic. Die de kans had op de 1-0 voor Bayern München. Omdat die bal eigenlijk... Uh... Uh, redelijk goed voor hem uh, komt, maar net aan de rechterkant van zijn hoofd. En hij kan er geen kracht achter zetten. En dus uh, gaat deze mogelijkheid voorbij voor Bayern München. Bayern dat weer in balbezit is. Neuer krijgt de bal lastig aangespeeld van uh, Schweinsteiger. Kan de bal dan met een uh, flinke trap naar voren geven. En de bal komt bij Robben. Robben gaat eens lopen met de bal. Halverwege de helft van Dortmund. Robben naar links, naar Ribéry. Ribéry op de punt van het strafschapgebied. Ribéry nog altijd. Binnen door naar Robben. Robben buitenstel, nee. En dan schiet hij mee. Niet in, maar gaat de bal wel binnen via Mansoukic. Op aangeven van Arjen Robben. Op het randje van buitenspel is het 1-0. Mario Mansoukic scoort voor Bayern München. En zo krijgt de Robben dan toch nog een groot aandeel in de voorsprong die Bayern krijgt in deze wedstrijd. Nadat hij in het eerste bedrijf drie flinke kansen onbenut heeft gelaten, mag hij nu delen in de feestvreugde met Mansoukic. Ze vieren dat bij de Bayern-fans aan onze linkerzijde. Laat ik het zeggen, uitbundig. Je mag het ook wat overdreven noemen. We krijgen nu op de monitor een shot van Gutsen. Die niet weet of hij nou moet lachen of niet, want zijn huidige ploeg staat achter, maar zijn toekomstige ploeg staat voor. Dat begrijp ik allemaal wel. En de herhaling nog maar is het beeld laat zien dat Rob inderdaad niet spel staat op de paas van Ribéry. Uitkomt aan de zijkant. Geen kans meer ziet om zelf te schieten. Dat misschien ook niet meer wilde na die mogelijkheden in de eerste helft. Maar de bal wel panklaar aflevert in de doelmond. Waar de verdedigers van Dortmund wel oog hebben voor de spits Mandzukic. Maar er niet meer bij in de buurt komen omdat er te veel gebeurt. Te veel snelheid en te veel schakelmomenten. En dan is iedereen gezien. Er staat Mantukic, zoals het hoort bij een spits, op de goede plek. De bal ligt op de middenstip, Dortmund trapt af. En Bayern staat na precies een uur op 1-0 voorsprong. bezit uh, Dortmund, dat moet nu dus uh, uh, minimaal een keer gaan scoren. Anders is het uh, in deze tweede finale uh, de tweede mogelijkheid om een... Uh... Champions League of Europa Cup 1 te winnen. De eerste was in 1997 toen er met 3-1 werd gewonnen van Juventus. Uh, dit is uh, de mogelijkheid tegen Bayern München als er een overtreding, zo vond hij zelf, gemaakt werd op Muller. Maar het spel gaat verder met Martinez. Martinez even terug op Laam. En overigens nu zag je Robben aan de linkerkant, bal voor zijn linkerbeen. En dan krijgt hem goed voor het doel en dan kan Mansocki de bal binnen tikken. Eh, ik ben toch altijd de voorstander van eh, man op links, eh, linkspoot, man op rechts, rechtspoot. En eigenlijk eh, geeft Robbe hier weer het voorbeeld eh, dat dat eh, vaker zo is. Wel bal de diepte in, wordt opgevangen eh, door Schweinsteren die de bal recht, loodrecht omhoog schiet. En dan uh, is het uh, Blazikowski die de bal wint. En hem meegeeft aan Lewandowski. Dortmund uh, zal nog meer gas moeten geven. Pisek blazikowski Dat is de combinatie aan de rechterkant. Die mislukt. Blazikowski krijgt een gelukje de bal terug. Maar verspeelt hij dan naar Schweinsteiger. Schweinsteiger naar Alaba. Aan linkkant van het veld. Beweging bij Robben. Beweging bij Müller. Dat zijn de twee naar voren. schitterende paas op Mandzukic. Die nu aan de rechterkant uitkomt. En in één keer vuurt op het doel van onder druk nog van Hummels. Maar daar zit dan te weinig kracht achter. Bovendien de hoek was moeilijk om de doelman in verlegenheid te brengen. En na 62 minuten keert dan de rust weer enigszins terug als Bender de bal heeft voor Dortmund. En Bayern dus op een 1-0 voorsprong is gekomen. Eerlijk is eerlijk, de kansen die er waren voor Dortmund met een prachtige goede openingsfase van Dortmund... zijn allemaal opgeschreven in het eerste half uur. Daarna heeft Dortmund, en dat is dus een half uur daarna, werkelijk niets meer laten zien dat er werkelijk toe deed... En heeft in de tussenliggende fase Bayern veel mogelijkheden gekregen. Nu komt van een grote afstand. Een hele grote afstand zeg maar. die schiet vanaf 20 meter. En heeft dan het geluk dat die bal onderweg nog van richting wordt veranderd. Waardoor Dortmund een hoekschop mag nemen in de 63ste minuut. Diegene die dachten waar is het nieuws van 10 uur gebleven. Dat doen we natuurlijk meteen na de wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Bayern München. Nu eerst de hoekschop vanaf de linkerkant met het rechterbeen. Van Royce, Marco Royce. Een van de betere spelers in deze wedstrijd. In ieder geval van Borussia Dortmund. Hij gaat de bal voor het doel brengen. Kijken of daar iets leuks uit kan komen. Hoewels probeert zich vrij te lopen. Bal wordt gekompt door Bender. Maar niet richting een medespeler. Wordt de bal weer teruggebracht door Blasikowski. En dan is het buitenspel. Zie ik in mijn ooghoek. Want de grensrechter heeft de vlag omhoog. En dat uh, zal hij dan vast wel goed hebben gezien. Een uh, vrije trap voor Bayern München. En hebben we met dat doelpunt van Mandzukic de beslissing in uh, deze wedstrijd. 2-0, denk ik, komt uh, Borussia Dortmund niet meer te boven. 1-0 zou nog makkelijk kunnen. Maar ik denk ook dat de helden uh, uit Dortmund een beetje moe beginnen te worden. Want die hebben natuurlijk enorm moeten jagen. Uh, zowel in de eerste helft als in het begin van de tweede helft hebben uh, hoog tempo uh, geprobeerd aan te voeren, maar uh, zullen mogelijk wel weer wat vermoeidheidsverschijnselen gaan vertonen. Alhoewel je toch in ook wedstrijden tegen Malaga en Real Madrid zag dat ze het lang en goed vol bezit balbezit. Bayern München. Dupe bal, Ribery is uh, aan de wandel gegaan, is even weggelopen bij Piqué, wordt dan opgevangen door Subotic. Gaat naar de grond, zegt geraakt. scheidsrechter heeft dat niet geconstateerd. Maar omdat er toch een probleem lijkt bij de Fransman die nog een tikje krijgt van Subutic. Dat geeft al aan dat Subutic hem wel degelijk geraakt heeft. Besluit de scheidsrechter dan toch maar even te fluiten. Zodat er tenminste verzorging in het veld kan komen. Alhoewel is dat wel zo, de scheidsrechter speelt zelf te verzorgen. Tikt nu even als een uh, arts voor een eerste consult even op de schouder van meneer Ribery En zegt gaat het weer. De herhaling wijst uit dat de twee wel even met de hoofden... Een beetje tegen elkaar aankomen. Dus dat Ribéry pijn heeft geloof ik. Dat er opzet in het spel was geloof ik niet. Dat de scheidsrechter niet floot is dus goed. Dat hij toch even het spel stillegt om te kijken met een hoofdblessure. Al dan niet om te kijken of dat allemaal wel meevalt. Dat is ook goed. Kortom, daar doet hij allemaal niet zo heel veel fout. Met Ribéry gaat het wel weer. Dan gaat de bal volgen om de wedstrijd weer in gang te zetten. Ik denk dat Mandzukic nu keurig gaat terug afleveren bij Dortmund. En dat doet hij inderdaad. 65 minuten op de klok. Dortmund 0. Bayern München 1. Dortmund uh, zal weer wat moeten verzinnen om zeg maar, in het ritme te komen van de eerste 25 minuten. Toen lag Dortmund boven, maar er is in het half uur daarna geen sprake meer van. Dat was leuk met van die quizvraagjes. Uh, uh, Manzokic, de Kroaat, is pas de tweede Kroaat die ooit scoort in een Champions League finale. Wie was de eerste is dan de vraag uh, over een paar seconden het antwoord. Want diezelfde Manzokic heeft de bal, probeert hem mee te geven aan Martinez. Dat lukt niet, dat lukt wel via... Ribery met de voorzet richting Robben. Het is dat die bal nog net door Hoemels wordt aangeraakt. Anders was Robben in kansrijke positie gekomen. En ik kijk naar mijn. Uh, ja, ik. Kwaadje, Kwaadje Mansveld. <laughs> Kroatië Mansveld. Ja, nee, het was uh, Zwanemier Boban oh, voor AC ja. Milan in 95. Uh, maar dat terzijde. 1-0. Nu de kans. Aan de andere kant. Nee, geen kans. Want uh, uh, Pichek wordt, terwijl die probeert uit te halen. Dermate dwars gezeten dat hij niet kan uithalen. En dus uh, balbezit voor Bayern München. Via Schweinsteiger die uh, het halve veld overloopt. De middenlijn oversteekt. Hij begon op de rand van zijn strafselgebied. Nu 10 meter over de middenlijn. Houdt in. Wordt even aangeraakt lijkt het door uh, Blasikowski. Die de laatste 20 minuten meer moet meeverdedigen Dan dat hij zich in de eerste 20 minuten van dit duel heeft kunnen voorstellen. Wat dat betreft heeft Bayern wel de zaken redelijk naar zijn hand kunnen zetten. Nogmaals ook omdat Dortmund het niet meer kan opbrengen om het op die manier te blijven doen. Maar ook omdat Bayern de rust heeft gevonden om er onderuit te voetballen. En dat is vaak een tiende. Maar je moet jezelf wel die tiende geven om net eh, even iets sneller te kijken. En net de rust en te, te, te voelen. En daardoor in je spel te komen. Nu moet Dortmund wat meer komen omdat Bayern dus op voorsprong is gekomen. Door die goal van Mandzukic. Zes minuten geleden. Na nou, de paas van Robben. Die zag ik in de herhaling zo even toch nog via de voet van Weidenfeller. Een rare boog kreeg waardoor hij bij Mans iets terecht kwam. Nu Royce trouwens in het strafgebied wil langs Dante, loopt er tegenop en, en dan die bal tegen de hand van Dante. En dan uh, komt er een strafschop. Dante gaat zich beklagen bij de scheidsrechter. Dat doet hij ook omdat hij al geel heeft en denkt dat zal toch niet zo zijn dat ik mijn tweede gele kaart krijg. Dat blijft hem bespaard omdat de scheidsrechter al heel snel zegt nee nee nee. Maak je daarover nou geen zorgen. Want de bal gaat op de stip omdat uh, Royce de bal nou niet tegen de hand nee. van Dante speelt. Maar Dante in het duel zijn knie zo optilt. Ja. En daarmee eigenlijk uh, ja, Royce gewoon tegen het lichaam schopt. En een overtreding maakt. Volkomen terecht de strafschop. Want je belet je tegenstander daarmee de doorgang. En dan mag hij echt blij zijn hoor. Dat die scheidsrechter goed is. En zegt nou ik geef je niet nog een keer geel. Want als hij het wel doet kan Dante niets zeggen. En nu komt de uh, Gundogan. En die mag dan uh, de strafschop van binnen schieten. Om te kijken of er een 1-1 op de borden kan komen. Dat zou dan 7 minuten zijn na de voorsprong die uh, Mandzukic op de borden heeft gebracht. Er is heel veel gezegd over strafschoppennemers aan de kant van Bayern. Naar die missen van Robben natuurlijk van vorig jaar. Over Dortmund hebben we niks gehoord. Gundogan heeft de bal klaargelegd. Gundogan scoort. Het is gelijk. De bal gaat rechts. De keeper duikt links. En het is uh, luttelen minuten na de openingstreffer van Mandzukic. 1-1 op Wembley. En zo staan beide ploegen weer langs elkaar. De gelbe wand aan onze rechterkant ontploft. De rode wand, die officieel niet zo heet, maar dat toch maar even aan onze linkerzijde is letterlijk een wand. Want stil. En het is 1-1. Wat een genot. Deze wedstrijd. Heerlijk, heerlijk, heerlijke wedstrijd. Met mogelijkheden aan beide kanten en nu ook doelpunten aan beide kanten. En zo kunnen we nog jaren doorgaan, maar deze wedstrijd duurt nog minimaal 22 minuten. Plus misschien nog wel eh, 30 plus nog misschien wel heel wat penalties. Maar zover gaan we nog niet eh, denken als de eh, aftrap eh, genomen gaat worden. En men eh, natuurlijk heel blij is bij eh, Borussia Dortmund voor die gelijkmaker van Gurdogan. Goed, ik kijk op de klok. Ilkay Gundogan krijgt eh, een mooi fotootje in het stadion. Eh, balbezit is wel van Müller voor Bayern München. En op de klok staat 68,5 minuut. 1-1 stand. Laam gaat zomaar naar voren. probeert de bal voor te krijgen. En speelt hem via het tegenstander over de achterlijn. Hoekschop voor Bayern München. Er komen dan toch nog die goals. Waarvan een deel van de kenners, zelfbenoemde kenners, zijn die gaan vallen. In de eerste helft geen, maar nu al twee. Robben Hoekschop, Martinez bij de eerste paal, komt er niet bij. Van afstand, uh, ja, Wille wil Willem wel schieten, maar die maakt de bal niet genoeg vrij. Ribéry geeft dan uh, de bal onbedoeld een, een tikje de verkeerde kant op. En dan komt er een koude plaats, weggestuurd door Royce. Die kan op weg naar het doel van Neuer, moet met een omweggetje. Lewandowski komt er nu ook bij. Daar komt ook Hummels de mee, die gaat schieten en die schiet hem een meter of dertig over. Nou heb ik hem een kans, zie missen vergelijkbaar op het EK bij Nederland-Duitsland, toen hij ook kwam. En toen hij ook een kans kreeg en ook niet werd aangepakt en ook huizenhoog overschoot. En daarvan is het eigenlijk een kopie. Dit was een grote kans in een gelukkig verkregen kouter die door de verdediger om zeven wordt geholpen. Ik moet wel lachen om een man die twee rijen voor ons zit. Dat is een journalist uh, die is aan het schreeuwen en aan het gillen voor Dortmund. En alle mensen om hem heen die ergeren zich rot. Want die zien niets meer van die wedstrijd omdat die man zo met zijn armen loopt te zwaaien. Maar goed, dat terzijde. bezit voor Roesje Dortmund. Uh, even de moeizame bal terug van uh, Bender. ...op zijn keeper, maar de bal gaat toch naar voren. En dan is het uh, uh, eventjes uh, balbezit via Schmelzer die de bal weer kwijtraakt. En Bender, die nu even de verdediging komt helpen, uh, lost het weer op. En Kundogan, de man van de penalty die hij maakte, uh, gaat de bal dan uh, weer naar voren. Dante kopt. Overigens uh, vind ik het in dit geval met Dante, je zei het al, gele kaart. Dat is gewoon een gele kaart. En dus rood, omdat hij al geel heeft staan. Maar goed, wat dat betreft hebben we dat niet gekregen. En is het Schmelzer die de bal naar voren brengt richting Blasikowski. Maar Blasikowski kopt de bal dan wel. Maar Neuer kan hem vangen. Nog even over journalisten. Dat valt me in andere landen vaker op. Naast mij zit een mens van de Duitse radio. Maar dat is dan blijkbaar het regionale station. En dan kan ik me er iets bij voorstellen. Die bij iedere kant van Dordt moet opstaan. Alsof het dan een goal is. En bij iedere kant van Bayern onder de tafel kruipen. Vooral dat laatste vind ik vervelend. Ergens, Na 71 minuten bij een 1-1 stand. Is het uh, Mansukic die doorkomt. Maar Mullen niet bereikt. Ik zou me kunnen voorstellen. De Champions League finale is PSV tegen Ajax. En dan kan ik me voorstellen dat de verslaggevers van Omroep Brabant anders in die wedstrijd zitten dan die van uh, Radio Noord-Holland. toch? Ja. Als ze hem uit zouden zenden. Het is uh, <laughs> bezit voor Blasikowski. Blasikowski naar Lewandowski en terug bijna. Uh, moeizaam uitverdedigd en meeverdedigd door Ribery. Dit was een mogelijkheid voor uh, voor, uh, München, of, uh, voor Borussia Dortmund. En nu een mogelijkheid voor Bayern als Müller weg is. Müller, Müller legt hem voor. Dijk op de Romme. Nee, geen doelpunt. Want die bal wordt door Hoemels nog weggetikt. Een enorme kans voor Bayern München en het is Hummels die met een laatste krachtsinspanning de bal nog uit het doel weet te halen. Müller langs alles en iedereen brengt hem al voor. En vlak voordat Robben de bal kan binnentikken is het Hummels die hem wegtikt. Daar kan Robert niets aan doen en dit is een uitstekende actie van Hummels. Goeiedag, wat een kans die uiteindelijk geen kans wordt. Omdat nou ja inderdaad Hummels met schoenmaat 45 uh, nog bij de, de bal komt. Subutic. oh dat kan ook. Oh, en, uh, als hij schoenmaat 43 heeft, dan is hij gezien. Maar het scheelt echt helemaal niets. En Robbe uh, krijgt hier de kans niet die hij zo graag zou hebben gehad. Want uh, ja, hij hoeft hier alleen maar tegenaan te lopen. Die bal die ligt al bijna op de doellijn. Inmiddels een vrije schop, Schweinsteiger. Die uh, vanaf de linkerkant het zandsobiet in trap wordt weggekopt door Lewandowski. Dan moet Royce in Duvel met Alaba, dat verliest hij. Bal opgepikt door uh, Ribéry. Die krijgt hij met een gelukje aan de rechterkant bij Laan. Op zijn beurt gaat de bal dan naar Müller, die weer wat meer opduikt aan de rechtervleugel. Zodat Robbe wat meer in het centrum terechtkomt. Er zou een voorzet moeten komen nu van uh, Müller. Die bal komt er niet uh, omdat er onderweg die bal verrichting wordt veranderd. Dan komt hij nog wel in de buurt van Ribéry. Die vindt dat hij wordt aangeraakt. Die gaat dan als hij overend wordt getrokken door de verdedigers van uh, Dortmund ook nog. Laat ik het vriendelijk zeggen in discussie met Grooskrois. Maar je zou het ook kunnen interpreteren als wegwerpgebaar. De twee worden nu door de scheidsrechter bijeengeroepen. En die krijgen allebei geel. Omdat ze aan het ruzie zijn geslagen. Dat is ja, nou eenmaal de regel. Maar strikt genomen, ja het klopt wel. Want uh, Ribery maakt zich boos. Maar is op dat moment, zie ik in de heranling, door ook wel boos bij de arm gegrepen. Toen hij op het gras lag omdat Grosjeis ook vond dat Ribery zich aanstelde en een penalty wilde versieren. Dus uh, twee keer geel op zijn plek. Ribery geel. daarvoor hadden wij dus al opgeschreven geel. Wat betreft staat de teller op drie, maar wordt het dus langzaam maar zeker wat grimmiger. Uh, nog 17 minuten 1-1 stand, langzaam maar zeker kunnen we ook de jassen dicht gaan knopen, want dat zou wel eens een lange avond kunnen worden. Ik zat het net te bedenken. Ja, Oeh, schot van Lewandowski! Nou! No! Nee, geen doelpunt. Ja, nou wel een doelpunt, ja. maar het telt niet, want er was al gefloten. Oh, hij schiet er van gingen. 35 meter erin. <laughs> En iedereen denkt dat hij erin gaat. En het is ook doodstil in het stadion. Maar de scheidsrechter heeft gefloten voor een hensbal. Maar wat een bal, van Lewandowski. Die schiet hem er zo verschrikkelijk in de hoek in. En de keeper Noyer was absoluut kansloos. Het levert een vrije trap op voor Bayern. Het is 1-1 nog altijd. Maar wat een wedstrijd is dit aan het worden. Goeiedag, Robben bij het spel nu. Die wil weg aan de rechterkant. Maar dat mag niet. Omdat daar een vlag omhoog gaat. En een fluitsignaal klinkt. Het was inderdaad Hens trouwens, dat hebben we kunnen constateren. Maar ja, je moet, het is vaak ook nog zo dat als je denkt er is al gefloten, nou ik schiet even achterloos een bal weg. Dan plot hij er overheen. Het kan ook zijn dat Noyer niets meer deed. Omdat hij dacht er is al gefloten. keeper nou, keepers dat meestal toch de gok niet durven te nemen. Was, hij was kansloos hoor. Deze ja, nou ja, maar hij doet ook niks meer. Dat viel me ook op. Hij steekt geen hand meer uit. Nou ja, oké. Okay. Uh, er was al gefloten, het gaat niet door. 1-1 blijft het, kwartier nog. Balbezit voor Lewandowski. 20 meter van het doel. Blasikovs is aangespeeld op de rand van het straksgebied. Die wil schieten. Schiet tegen alle bal. Op. Die kukelt daar bijna van ondersteboven. Zoveel kracht zat er in dat schot. Bayer neemt wel over via Schweinsteiger. Beweging is er eigenlijk alleen bij Martinez op het middenveld. En dan wordt Robber gevonden aan de rechterkant. Robber probeert langs de tegenstander Smelzer te gaan. Lukt niet. Speelt de bal via Smeltzer over de zijlijn. En kan uh, uh, de... Vloeg uit München de inworp nemen. Robben gaat de diepte in. Haalt het. Vlak voor de achterlijn. Robben nog altijd. Robben probeert de bal voor te geven. Maar wordt verdedigd door Hoemels. En blijft balbezit voor Bayern. Robben weer even terug naar Laam. Laam zoekt en kijkt. En draait goed weg. Speelt hem terug op Robben. Robben, goede tweede helft. En bal voor het doel. Half geraakt door Hoemels. Komt bij Muller. Muller terugleggen. Alaba schiet hem al hard. En mooie redding, zegt. Mooie redding van Waardenveller. op een uitstekende schot met links van Alaba. En zo ontkomt uh, uh, uh, Borussia Dortmund aan de tegengoal. Het levert voor Bayern slechts een hoekschop op. Dat is nou een uh, speler die altijd wat onderbelicht blijft. Allemaal Oostenrijkse jonge jonge goede verdediger die daar toch al een paar jaar geruisloos speelt. Terwijl Robben nu een hoekschop neemt. Die komt er ook van Müller bijna. Dante bijna wordt weggekomen door Dortmund. Opgevangen weer door Schweinsteiger. Teruggespeeld naar Robben die wegglijdt. Nog op tijd bij de bal. Om opnieuw een hoekschop te geven of een uh, voorzet te geven. Kies ervoor om de bal breed te leggen naar Schweinsteiger. Dat mislukt, maar er komt opnieuw een herkansing. Omdat het ook laam er nog is. Komt de bal wel voor het doel. En verdwijnt dan in de handen van Weidenfeller. Schweinsteiger was wel doorgelopen. Die steekt zijn been nog uit om die bal te verlengen. Maar dat lukt niet. Het uittrappen van Weidenfeller is gehaast. Is slecht. Daar staan wel uh, twee aanvallers. Lewandowski en Royce. Maar die komen er niet meer aan te pas. Uh, ja, Bayern ligt nu toch langzaam wel boven. En Bayern is uh, gevaarlijker geworden. Is de bovenliggende partij. Voelt dat het. Vaker in de buurt komt van het doel van Dortmund. Heeft behalve de goal van Mandzukic kansen gekregen van de Müller. Van Robben eigenlijk dus. Die bal die er net niet in ging. Van uh, Mandzukic zelf vlak voor het doelpunt. Dat schot van Alaba van zo even. En het enige dat Dortmund daar in het tweede bedrijf tegenover heeft gezet. Is uh, nou ja, de penalty van Gundogan. Ja. Met uh, balbezit van Müller. Müller naar Robben. Robben, goede bal binnendoor naar Müller. Müller alleen op de keeper af. Legt hem uh, naar rechts naar Manso Kietz. Manso Kietz in zijn het zijn net. En wat wordt er gegeven? Nee, geen vrije trap. Ik dacht even dat uh, Rizzoli, want Müller beklaagt zich terecht. Denk ik bij de scheidsrechter dat hij vastgehouden wordt. Maar de bal uh, wordt gewoon als doeltrap, uh, maar hij wordt echt wel vastgehouden. Ja. Maar het spel gaat verder en Mandzukic in een moeilijke hoek. Dan moet ik erbij zeggen, schiet de bal dan in het zijnet. En zo is deze mogelijkheid voor Bayern ook weer verkeken. Uh, ja, als je dan fluit, dan moet je een, uh, in ieder geval een penalty geven. Was er Was de buiten. oh nou, dan is er helemaal uh, verder niets aan de hand. Uh, hij liet uh, doorspelen omdat het voordeel was voor Bayern. Maar nu is Müller naar Robben, Robben. Kan de bal niet onder controle krijgen. Hoemels werkt weg. Maar Robben zet de drukte wel volop. Zodat het uitverdedigen voor Hoemels niet vanzelf gaat. Gundogan komt hem dan assisteren. Dat doet hij goed. Dan nou, moet Blasikowski nu wel met Alaba, dat verliest hij. Kan Martinez overnemen op het middenveld, maar die staat er eigenlijk alleen tussen drie tegenstanders in. Komt daar nog uit Dortmund gaat naar achteren lopen, wordt teruggeduwd door Bayern, dat makkelijk komt. Nu met de, de ploegen vinden elkaar, de spelers bedoel ik van Bayern München. Nu komt er dan wel een keer balverlies en meteen een counterkans ook voor Dortmund met Lewandowski die wordt aangespeeld aan de linkerkant van het veld. Zijn landgenoot hier is mee, maar is echt als enige mee. Dit geeft wel een beetje aan dat de pijp langzaam wat leger raakt bij Dortmund. Want er is een counterkans. Er zijn er van Bayern vijf of zes terug. En van Dortmund loopt er eigenlijk behalve die twee die al weg waren niemand meer mee. Dan nou kan je zeggen, als Royce of Gundogan of Bender, dat zijn dan toch de mensen die er moeten komen. Maar die komen er niet meer. Zo ben je eigenlijk al geklopt. En dat is dan eh, misschien wel een beetje een forencheid doen. Dat uh, Bayern, ja, het is 1-1, dat begrijp ik wel. Langzaam maar zeker de bovenliggende partij kan worden en blijven. Omdat uh, ik het gevoel krijg dat bij Dortmund het beste er langzaam maar zeker wel af is. Ja, er is nu zit... een blessure over ja, bij Boateng. Ja, ik zit even te kijken, wat er... doet hij het? Ja, hij doet het echt. Ik was benieuwd of hij het deed, Lewandowski. En hij trapt gewoon heel gemeen door op de enkel van de liggende Boateng. Die uh, ja, dat was uh, niet zo vriendelijk van. Uh, nou ja, niet zo vriendelijk. En die, als iemand het ziet, is het cheat, rood. Is rood. Ja, puur. En uh, hij heeft de mas dat niemand het ziet. Maar hoe dom kan je nou zijn om 10 minuten voor tijd ja. in een Champions League finale waar je misschien nog een verlenging moet spelen met je elftal. Wat dus nog niks beslist is dit te doen. Dit is frustratie, omdat je blijkbaar nog niet de hoofdrol hebt gespeeld die je zelf had voorgenomen. Ja, ik, uh, ik was, want ik, ik dacht het al te zien. En dan hebben wij gelukkig een scherm uh, waar de herhaling wordt uh, getoond. Dat is niet zo netjes wat meneer Lewandowski de pol doet. En dat was het ook niet. Trapt gewoon bewust een enkel van de liggende uh, en gelukkig weer moeizaam wel dat wel lopende Boateng. Zal hij de volgend jaar wel niet naartoe gaan? Die kans, uh, ja, ja je weet het niet. Uh, er wordt Dan doe je dit niet. wel heel erg gespeculeerd uh, waar hij naartoe gaat. Dat hij weggaat bij Dortmund. Heeft hij zelf al aangegeven dat dit zijn afscheidswedstrijd wordt. Goed, kijken of dat met een overwinning of een nederlaag wordt. Want we krijgen een winnaar vanavond. Is het uh, niet na 90 minuten, is het niet na 120 minuten, dan is het wel naar penalties. Als Alaba de bal heeft aan de linkerkant, probeert hem voor te geven, maar wordt er twee maal geblokt. De bal wordt even teruggespeeld en dan uh, is het Soepertits die uh, de bal helemaal verkeerd raakt. Komt de bal uh, ook weer helemaal verkeerd bij Müller terecht. En dan uiteindelijk de rust bij Weyden-Veller. De laatste keer dat uh, twee ploegen uit hetzelfde land een Champions League finale tegen elkaar speelden, duurde het lang. Dat was in Moskou toen uh, Chelsea en Manchester United, dat het eigenlijk won, na strafschoppen, het tegen elkaar opnamen. Een Spaanse finale hebben we uiteraard al gehad, hebben we het al over gehad. Een Italiaanse finale is er ook al geweest, dus nu voor het eerst een Duitse. Waarbij Bayern langzaam maar zeker wel vaker en gevaarlijker op de helft van Dortmund komt. En meer en meer. Laam nu, Robbe, aan de rechterkant van het veld. Punt van het strafselgebied. Hij draait naar binnen. Wordt dan eigenlijk opgesloten door drie, vier mensen van Dortmund. Dat is toch een beetje de tactiek, zoals ze dat aan de andere kant met Ribri ook proberen te doen. Ribri staat gek genoeg nu ook daar. Probeert zich er nog uit te draaien met drie trucjes, maar dat lukt niet. Het uitverlederen van Dortmund, dat zijn alleen nog maar lange ballen. Daar kunnen de mensen voorin eigenlijk continu niks mee. Zodat... De bal per keren de post terugkomt. En als Dortmund de bal even heeft, een seconde of vijf, zes later toch weer gewoon een nieuwe Bayern aanval begint. Dat kan niet dat je dat uh, negen minuten plus nog een half uur extra tijd volhoudt. Daar zou je echt wat anders moeten verzinnen. Want anders wordt je vroeg of laat toch ondersteboven gespeeld. Want wat Dortmund nu doet, eigenlijk al een minuut of twintig, is tegenhouden en hopen dat het goed gaat. Ja, en uh, nu gaat de bal naar Alaba aan de linkerkant. Robben staat een beetje op de rand van het strafschopgebied. Vraagt de bal nu, maar krijgt hem niet omdat de bal naar Martinez gaat. Martinez naar Schweinsteiger. Schweinsteiger naar Dante. Dante naar Boateng. Boateng nu weer op de helft van uh, Borussia Dortmund met de opening aan de linkerkant. Halverwege die helft staat Ala, uh, Alaba. Alaba met de voorzet richting tweede paal waar Mansukizzi kan koppen. Maar de afvallende bal wordt opgevangen door Ribery. Ribery naar rechts, naar Laam. Laam gaat het gevecht aan met Smelter. Wint dat gevecht, bal voor het doel. En daar komt Mansouk die de bal over het doel heen komt. Maar de druk, de druk van Bayern wordt groter en groter. Want het levert een hoekschop op omdat de bal onderweg nog aangeraakt is. Door een speler van Borussia Dortmund. Die dacht dat het in dit geval Piszczek was. In ieder geval levert het een hoekschop op voor Robben. En dat betekent dat we gaan kijken naar vier, inmiddels vaak genoemde mensen van de luchtmacht van uh, Bayern München als Robbe trapt. En de bal bijna op het hoofd komt van Danten. wordt gestopt door de keeper. Vanaf de rand van het strafselgebied schiet Schweinsteiger de bal over. Die vindt nog dat hij onderweg van richting is veranderd. En dat dat gebeurd is door eentje van Dortmund en dat er een nieuwe hoekschop zou moeten volgen. Maar ook hier geldt, hij is een van de weinigen die dat vindt. Bovendien de scheidsrechter vindt het niet. En kent de doeltrap toe aan Weidenfeller die niet heel veel haast meer maakt. En de bal die het veld is ingegooid en helemaal aan de zijkant terecht. is gekomen op een sukkeldraf die nu zelf gaat halen. Bij Dortmund maken de supporters nogal wat lawaai. Omdat ze blijkbaar wel voelen dat hun ploeg een hart onder de riem kan gebruiken. Aan Hens onder de riem. Na 83 minuten. Want 1-1 dat zeker. En op de rand van een verlenging. Maar ja, zekerheid is er niet. Omdat Dortmund wat in de verdrukking is gekomen. Behoorlijk in de verdrukking zelfs. Gedurende de tweede helft. 1-1 nee, nee, was ook de te stand na 90 en naar 120 minuten vorig jaar in de Champions League finale in München. Tussen Bayern en Chelsea. Uh, en daar hebben ze slechte herinneringen aan in München. Uh, ondanks het feit dat het in de eigen Allianz Arena werd gespeeld. Nu een vrije trap. Royce praat wat met uh, Schmelzer. Wie gaat de vrije trap nemen? Uh, Schmelzer gaat hem neerleggen. Uh, ja, met links kun je, want de bal ligt een beetje rechts van het veld... Uh, een meter of uh, vijf, zes van de zijlijn. Met links kun je mooi richting de keeper indraaien. Dat wil Schmelzer, dat doet hij dan ook. De bal gaat uh, voor het doel. wordt weg komt door, door Schweinsteiger. Opgevangen door Robben, maar Ribéry loopt in de weg. Komt de bal toch nog aan de linkerkant bij Müller. Müller, goede bal op Robben, die doorgelopen is. Robben, 1 tegen één. Gaat er langs? Nee, maakt een overtreding. Ja, dat was wel heel overduidelijk. Hij hangt om de nek. Van zijn tegenstander Kurdogan. En dan uh, word je teruggefloten door Riet Zoli en uh, gaat deze mogelijkheid voor Arjen Robben en Bayern München voorbij. 84e minuut of eigenlijk de 85e. 1-1 is de stand tussen Dortmund en Bayern München in deze Champions League finale. Er is nog niet gewisseld. Dat komt er ook niet vaak voor dat je een wedstrijd uh, na 85 minuten tot die conclusie komt. Terwijl Robben nu uh, terugloopt uh, en eigenlijk achter een paas van Martinez had aangewild, maar zich realiseert dat hij dan buiten spel. ...zou hebben gestaan en het dus maar even laat voor wat het is. Geen wissel dus nog, dat betekent dat alle kaarten nog op tafel liggen of juist niet eigenlijk. Die kunnen nog op tafel gelegd worden door de beide heren trainers, maar die hebben voorlopig geen aanleiding gezien om dat te doen. Dortmund heeft de bal via Hummels, die hem krijgt van Gundogan, die krijgt hem dan op zijn beurt nu voor de middellijn weer terug. Zoekt naar mensen voorin, er is wel wat beweging bij Bender. Ook aan de linkerkant komt nu Smeltsen bij mee, 10 meter over de middenlijn En dan loopt Royce door, komt er wel een steekpaasje, maar dat paasje is niet zuiver genoeg. Er wordt door Dante de andere kant weer opgetrapt. Op het hoofd van Müller, die wil hem verlengen tot bij Mandzukic. Dat lukt niet, overname weer van Dortmund. En een diepe bal naar de rechterkant, naar Blasikovski. Blasikovski met de borst, bal naar de voeten. Heeft hem onder controle, heeft uh, uh, steun van Pichek. Maar uh, heeft hij in dit geval niet nodig, omdat uh, via allebei de bal over de zijlijn wordt verguipd. Piszczek. Probeert de bal snel te gooien en Blasikowski, komt niet aan. En dan is het Robben die de bal heeft tussen twee man. Er wordt even aangetikt, vrije trap. Omdat de laatste man die erbij kwam, Subotic, de overtreding maakt. En een rollende bal geeft de scheidsrechter aan bij een vrije trap. Dat mag niet, de bal moet stil liggen. En dus gaat de bal terug naar Alaba. Alaba Schweinsteiger. We gaan naar de slotfase. Gaan we naar twee keer 15 minuten verlengen. Of niet, het staat 1-1 na 86 minuten spelen bij Bayern München tegen BVB Dortmund. Müller aangespeeld door Laam aan de rechterkant van het veld. Raakt eerst verstrikt in smelten. komt er dan toch half uit, maar bereikt geen medespeler. Hummels kopt de bal de andere kant rond, dan moet Royce aan de bak. Maar hoe goed ik hem vond het eerste uur, zo onzichtbaar is hij eigenlijk in de 25 minuten daarna geweest. Nu wel even aan de bal, maar het is wel slim balletje naar Lewandowski die er net niet mee kan wegdraaien. De bal rolt bovendien over de zijlijn. En zo gaan we langzaam maar zeker. Toen na het slot van deze wedstrijd verschijnt er nog een percentage balbezit in beeld. Waaruit blijkt dat Bayern 57% balbezit heeft gehad aan deze wedstrijd voor wat het waard is. 87 minuten, 1-1 de stand. Door goals van de Mandzukic na een uur op aangeven van Robben. En acht minuten later de gelijkmaker van Gundogan vanaf 11 meter. Nadat Dante Royce had gevloerd in het strafschopgebied. En uh, gelukkig voor hem geen tweede gele kaart kreeg. Overname van Dortmund nu. Na een aanval van Bayern die mislukt. Komt er een counter. Gundogan van de bal vervreden door Boateng. Met Robben meteen in de overname. Bal naar buiten naar Laam. Laam voor doel. Müller. Le stapt over en dan schot. Nee, geen doelpunt. Goeie redding weer van Waideveller op het schot van Schweinsteiger. Wat een uitstekende redding. En een heel goed overstapje van uh, Thomas Müller. Die uh, voelde dat Schweinsteiger in zijn rug stond. En uh, Weidenfeller voorkomt dat we misschien wel gewoon binnen 90 minuten de winnaar hebben. De hoekschop daarna van diezelfde Schweinsteiger. Daar komt die bal vanaf de linkerkant met rechterbeen. Richt die tweede paal. Gekot door Manzukic. Nee, niet uh, goed genoeg. De bal komt niet voor het doel. Gaat over de achterlijn. En dus een doeltrap voor Weidenfeller. Maar dit was een hele goede mogelijkheid. En een goed schot ook van uh, Schweinsteiger. Ja, uh, dat was het. Uh... Dank <laughs> daar heb je soms dat je even met je gedachten op drie punten tegelijk zit. Dat is er net één te veel. Uh, 88 e minuut, daar waren we gebleven. 1-1, dat is de stand bij Dortmund-Bayern. trapt de bal op de helft van Bayern München. Daar lopen twee verdedigers van Bayern elkaar in de weg. En dan scheidsrechter omdat er een overtreding zou zijn gemaakt. Daar is het publiek van Dortmund achter het doel van Neuer ook een beetje ontdaan over. Ik had ook het woord boos kunnen gebruiken. Um, maar er komt een vrije schop, terwijl ik denk dat de aanvaller van Dortmund dat niet zo heel veel doet. Hoe dan ook, een vrije schop genomen. En Bayern aan de bal, via Schweinsteiger. Oh, die vrije schop is niet genomen, want dat was niet de goede plek. Daar wel, als uh, Boateng de bal heeft klaargelegd. En nu uh, de bal de helft op stift van de tegenpartij. Waar Ribéry op de rand van het strafgebied de bal keurig aanneemt. Robben, eh, daar gaat -ie. hij Hij ja. zet hem erin! Robben zet Bayern op 2-1! Omdat de bal ineens voor zijn voeten komt. En dan staat hij vrij voor de keeper. Anderhalve minuut voor tijd en vrommelt hij hem langs. En zo zijn de kansen die hij miste in de eerste helft ineens verdwenen. En doet het er allemaal niet meer toe. Want het heeft er wel een schijn van nu dat Arjen Robben na twee verloren finales. Nu bij de derde finale in vier jaar tijd zijn club Bayern München de beker gaat bezorgen. 89ste minuut het voorbereidende werk van Ribéry. Robben gelooft in de bal die komt en pikt hem op op de penalty stip. Staat ineens oog en in oog met de doelbal van Dortmund Weideveller en tikt hem langs. En zo zet Arjen Robben in de absolute slotfase van deze wedstrijd. Bayern München op een 2-1 voorsprong. En dat moet toch normaal gesproken de beslissing zijn. Hoeveel met Duitse ploegen mag je dat nooit te hard zeggen? <lacht> ja, maar ja, welke Duitse ploeg moet het dan zijn? En dit is al zo'n beetje in de laatste minuut. Dus wat dat betreft klopt het al. Dat het uh, in de laatste minuut beslist wordt in het voordeel van een Duitse ploeg. En dat zat er ook wel in. Maar wat een genot voor die marijn Robben. zegt. De man uit Benem die gewoon scoort. In de Champions League finale. Daar waar hij vorig jaar een penalty miste. En uh, helemaal uh, uh, eigenlijk uh, de zondebok werd. Ik weet niet wat het Duitse woord is. Uh, maar in ieder geval voor Bayern München ook een beetje de zondebok. Er wordt gewisseld aan de kant van Borussia Dortmund. Dubbel volgens mij zelfs. Ja, we gaan zo zien wie dat uh, zijn. Wie, er, wie we gaan krijgen. Want ik heb het in de snelheid. Niet. Sahin is er in ieder geval in, want die herken ik. En die is gekomen voor Bender, denk ik. En een aanvaller erbij. Dat uh, ik zal Leidner zijn, denk ja, ik. Dat, dat moet. Mooi slijter. Aan de kant van Bayern gaat uh, nummer 7 eraf. Dat is uh, uh, Frank Ribéry. En uh, zijn vervanger is dat. Dat, denk ik, dat kan hij niet anders dan uh, Luis Gustavo zijn. Gustavo zou dan komen voor Frank Ribéry. Gustavo voor Ribéry. Uh, het is erg ver voor ons. Ja, Gustavo komt erin. Ribery eruit. En we hebben dus ook een nieuwe man bij Borussia Dortmund. Heb jij Blasikowski is eruit. En Schieber, Schieber ja. is uh, gekomen. Schieber, Julian Schieber voor Blasikowski. En... Uh, eens kijken wat uh, er nog kan gebeuren. Schieber meteen in bal bezit aan de linkerkant. Bal voor het doel. Terug naar Schieber. Schieber draait. En schiet de bal in de armen van Noeijer. Het zal toch maar gebeuren dat hij hem erin knalt. Schieber de invaller van uh, Borussia Dortmund is bijna succesvol. Maar bijna is niet helemaal. 2-1. We hebben de extra tijd gehad. Ribery eruit. Gustavo erin. En wij hebben aan extra tijd erbij gekregen. Ik heb het niet kunnen zien. Ik denk drie minuten. Hooguit. Maar meer zal het niet zijn. Een paar blessures en nu dus twee wissels, hoog uit drie minuten. Met die Schieber, het is uh, Lars Rieke, hè, 97, ja. die als invaller in de finale van 97 van Dortmund in het veld kwam en binnen de minuut scoorde. Dat had Schieber bijna nagedaan, maar dat uh, lukte dus niet. Ja, het, het rode vak aan onze linkerkant maakt, dat begrijpt u wat meer lawaai dan het gele vak aan de andere kant. Want Robben heeft Bayern... In het uh, slot van deze wedstrijd, namelijk in de 89ste minuut, op een 2-in-voorsprong geschoten. En uh, maakt nu nog een sliding waarmee hij voorkomt dat Dortmund er nog een keer met de bal vandoor kan. Ja, veel tijd is er niet meer voor Dortmund dat met de moed en wanhoop nu maar probeert... om zoveel mogelijk ballen in de buurt van het strafselgebied van de Bayern München te krijgen, Schieber. Komt in balbezit. Boateng vangt hem op. Smeltsen brengt opnieuw in. Hummels is het extra aanvallen mee naar voren. Die wil met zijn hoofd bij de bal komen. Dat lukt niet. Noyer vangt op. En Noyer daagt de tegenstander nog even uit. Door aan de rand van zijn strafvolgebied de bal voor zijn voeten te laten liggen. En te wachten totdat er eentje aankomt lopen. Om uh, daar dan pas de bal op te pakken. En hem nu een hengst naar voren te geven. En dan maar eens kijken hoe lang Bayern daar met ballen op de helft van de tegenstander kan blijven staan. Als Muller nu de bal krijgt, het duel aan moet met Smelzer. Smelzer, windbal blijft hangen bij de zijlijn. En wordt het door Smelzer dan richting de middenlijn getrokken. En wat een belangrijke doelpunt maakt Arjen Het Zijn er niet veel dit seizoen. Dit was bijvoorbeeld zijn vierde in de Champions League. En vijf in de, in de reguliere competitie. En Mansukic gaat nu naar de kant. En erin komt Mario Gomez. Gomes ja, ja. ja. gaat komen en eruit gaat uh, Mandzukic. Maar om nog even op Robert terug te komen. De man van uh, 23 januari is hij 29 geworden. Uh, in de halve finale ook een heel belangrijk doelpunt. En dat was toch uh, uh, niet uh, het minste tegen Barcelona. Was dat een, een heel belangrijk... Uh, waar uh, waar zoveel sterker was dan Barcelona over de twee wedstrijden ook genomen... Uh, en nu toch veel moeite gehad met Brosje. Dortmund. Het is een waardige finale. Een gelijkwaardige, maar ook mm. finale uh, geweest. En ja, dan is het toch wel een mooiste voor een Nederlander. In dit geval Arjen Robben. Als je uh, het Duitse onderrondje als Nederlander kunt uh, beslissen. En hij doet dat uh, best knap. De bal gaat nog een keer naar voren. Met balbezit voor Bayern München. Maar de bal gaat over de zijlijn. En we gaan de slotseconden zo'n beetje in van deze wedstrijd. Waar Bayern dus leidt met 2-1. Nou zal Bayern de huid niet verkopen voordat de beer is. Is, want ik zeg één naam drokbaar en dan weten ze in genoeg dat was uh, nadat Mulen uh, in de finale van vorig jaar nog uh, is het afgelopen, het is ja? afgelopen en dat betekent dat uh, Bayern de beker wint dankzij een goal van Arjen Robben en dat uh, zal Arjen Robben zoveel goed doen naar alle ellende die hij over zich heen gekregen heeft na zijn gemiste strafschop van het afgelopen jaar en uh, nu staat hij in het middelpunt van de belangstelling maar dan wel op de goede manier de spelers van Dortmund gaan verslagen naar de grond. Die van Bayern vieren na twee verloren finales nu het feest. Waarmee uh, nou ja, in extase alle ontlading zich uh, toont. En dat is uh, begrijpelijk natuurlijk. Want uh, daar heeft een heleboel uh, spanning op de ploeg gezeten. En dan met name bij Arjen Robben die dan de winnende goal mag maken in de 89ste minuut. En uh, ja, dat is een uh, feest voor hem persoonlijk om nooit meer te vergeten. Dat is voor heel Munchen een feest om nooit meer te vergeten. Het is de vijfde keer dat Bayern de finale wint. En Arjen Robben, een Nederlander, eist de hoofdrol voor ja. zich op. En wat het mooie is voor Bayern Munchen, de Supercup, de landstitel en nu de Champions League. En misschien ook nog de beker. Een superjaar voor Bayern Munchen en Arjen Robben die met tranen in zijn ogen richting... Onze kant staat en zwaait niet naar ons hoor. Er zit iemand vlakbij ons die hem heel erg lief is. Tranen in de ogen. Arjen Robben aan de zijkant, de armen wijd. Wat is hij blij, de man uit Groningen, uit Wedem. Hij heeft ervoor gezorgd met zijn 2-1 in de slotminuut dat Bayern München de Champions League seizoen 2012-2013 wint. Prachtige ontknoping daar in Wembley. Arjan Robben dus, de matchwinner bij de duel tussen Bayern en Dortmund. Bayern wint de Champions League. En natuurlijk gaan wij zo meteen proberen om een reactie te ontfutselen... aan de Nederlander die het winnende doelpunt maakten. Dat krijgt u allemaal na het nieuws. De hang. De hang? De hang. ...is altijd uh, raak. Zwitsers muziekinstrument. Echt fantastisch. 13 jaar geleden op de markt gebracht en nu al een mythische status. Rustgevend of... Uh, ...oh, wauw, ik voelde opeens contact met mezelf. Dat hoor je vaak. De documentaire De Hang, schaars goed. Veel interessantere vraag voor jouw documentaire is... ...niet waarom ik De Hang heb gebouwd... ...maar waarom jij geraakt bent door De Hang. Radio 1, De Hang. Morgenavond, 9 uur in Holland Doc Radio. Het nieuws van alle kanten. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook de tenor Rolando Filazon, die op 12 juni Verdi eert ter gelegenheid van diens 200ste verjaardag. Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl.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 In Den Haag zijn geen wijken waar een groep systematisch... religieuze of culturele normen oplegt aan anderen. Dat schrijven burgemeester Van Aartsen en wethouder Noorder... van Integratie in een brief aan de gemeenteraad. Ze reageren op een artikel in Trouw over een deel van de Schilderswijk. Volgens de krant wordt de wijk gedomineerd door ultraconservatieve moslims. Het Haagse college van BNW stelt dat de Schilderswijk... het afgelopen jaren flink is vooruitgegaan. In de zakenwijk La Défense in Parijs... is een patrouillerende Franse militair in zijn keel gestoken... Hij ligt in het ziekenhuis en is buiten levensgevaar. De politie is een klopjacht begonnen. De dader zou een Afrikaanse man van rond de 35 zijn. Woensdag werd in Londen een militair op straat doodgestoken. De Franse president Hollande laat onderzoeken of er een verband is tussen de twee gebeurtenissen. Het Nederlandse ministerie van Defensie ziet vooralsnog geen aanleiding om maatregelen te nemen. Het meldpunt Verspilling in de Zorg heeft in een uur tijd 1300 meldingen geregistreerd. Minister Schippers van Volksgezondheid gaf vanavond het startzijn... voor het meldpunt in het tv-programma Kassa. Via het meldpunt wil het ministerie te weten komen waar de verspilling plaatsvindt. Voorbeelden van verspilling in de zorg zijn het uitvoeren van onnodige behandelingen... en het voorschrijven van onnodige medicijnen. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een jaar tijd 23 Chinese restaurants gesloten... omdat ze bij herhaling zo vies waren dat de klanten de kans liep op een voedselvergiftiging... De organisatie bevestigt dat de helft van de 2300 Chinese restaurants niet hygiënisch werkt. Die restaurants hebben een waarschuwing gekregen of moeten aanvullende maatregelen nemen. Uit stukken die RTL Nieuws in handen heeft... blijkt dat in de keukens van veel Chinese restaurants ongedierte rondloopt. Het weer, een regengebied trekt van noord naar zuid over het land. Vannacht wordt het vanuit het noorden dan weer langzaam droog. Maar in het zuidoosten houdt de regen aan tot ver in de ochtend. In De rest van het land is het dan droog met soms wat zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Als hoofdinnovatie van Sparta ben ik altijd bezig met het nog beter maken van onze elektrische fietsen. Zo is het bij de Ion DT en DTS gelukt om de accu perfect weg te werken in het frame. En hij is ook nog uitneembaar. Kijk, daar is over nagedacht. Ontdek jouw ideale elektrische Sparta. Doe de test op sparta.nl. Wie helpt mijn ouders langer thuis wonen? Seniorservice.nl En als je in mei een Sparta uit de DT-serie koopt, krijg je van ons 5 jaar gratis garantie ter waarde van 159 euro. Kijk op Sparta.nl voor de actievoorwaarden. Goedenavond, het laatste kwartier van deze uitzending van Langs de Lijn Bayern-München wint dus de Champions League. Dus gaan wij meteen naar München, naar de Therese wieze Tim de Wit, Gekke daar. Ja, ongelooflijk. Wat een ontlading hier, zeg. Mensen vallen elkaar in de armen. Ik heb uh, volwassen mannen echt in, in tranen zien uitbarsten. En iedereen is echt vol ongeloof dat het nog gebeurde vlak voor tijd. Ik zag iedereen al rekening houden met een verlenging. En oh god, toch geen troppel, maar nee. Anje Robert, de hele wedstrijd werd hij vervloekt door de fans. Hij miste kans op kans. Was eigenlijk de hele wedstrijd ja, niet in vorm, kan je bijna zeggen. Maar juist hij deed het in de laatste minuten. En ja, niemand kan het hier nog geloven. Maar het feest is hier echt ongelooflijk losgebarsten. Dan nou gaan we meteen weer naar het feest in Wembley. In dat stadion waar ja, iedereen elkaar in de armen valt, heren. En ja. uh, die houdt kan bas tegen Anjen Robert. stralende middelpunt daar. Man of the Match. Officieel uitgeroepen tot man of de match. Arjen Robben met zijn matchwinner. En alles en iedereen viel hier in de armen. Maar dat geldt voor heel Bayern hoor. Joep Heinkens toch uh, stoppend als, uh, ik mag wel zeggen, zeer succesvolle trainer. Ik heb net al gezegd: Supercup, Landstitel, Champions League. En dan nog 1 juni ook nog de Bekerfinale van Duitsland. Maar dit is de prijs die ze wilden hebben. 2001 de laatste keer. Toen werd er gewonnen na uh, penalties. Uh, en uh, uh, toen was het. Uh, even kijken, wat zei ik? Valencia na penalties. Toen was het 1-1 na 90 en 120 minuten. En 5-4 na penalties in het voordeel van Bayern München. Dat was toch de Dick-Jong finale ook? Dat Volgens mij wel kunnen. Oh, okay. Maar in ieder geval vorig jaar dan niet... En uh, drie jaar geleden niet. En nu eindelijk, eindelijk wel. Arjen Robben die het helemaal goed maakt. En hij zorgt er mede voor dat Bayern München feest viert. Ik kijk naar rechts. Ja, ik, uh, rechts daar zitten dus de fans van Borussia Dortmund. Die blijven ook keurig zitten hoor. Want nu gaan we het moment krijgen dat uh, het bordes waar Angela Merkel, we hebben er al uh, zien zitten, met Platini... De Champions League zal uitreiken en ik denk dat eerst dan Dortmund naar boven gaat om de verliezersmedaille, ja. die afschuwelijke medaille, de verliezersmedaille uh, in ontvangst te nemen. En dan gaat het feestje plaatsvinden, het echte feest. Het grote gejuich zal dan plaatsvinden als Bayern München, de cup met de grote oren, in ontvangst af nemen Ja Joep Heinkes, de trainer van Bayern, wordt nu de vierde coach die erin geslaagd is om de Champions League of Europa Cup 1, zoals dat vroeger nog gewoon heette, uh, om die met twee verschillende clubs te winnen. Want hij deed dat natuurlijk al een keer met Madrid. En dus nu met Bayern. Die andere drie zijn Ernst Happel. Met Feyenoord en HSV. Dan hebben we het over 1970 en over 1983. Dat is uh, Hietveld gelukt. Die het dan toevallig deed met Dortmund en Bayern. 97 in 2001. En José Mourinho, Porto 2004. En Inter in 2010. Kijk even Bas wat er gaat gebeuren. De, ze gaan een uh, ere... Uh... Uh, Haag maken, de spelers van Bayern. Waardoor de spelers van Borussia Dortmund langs die erehaag... straks omhoog gaan uh, richting het uh, bordes. Ik als, ik, u... als ik het gewonnen zou hebben, zou ik dat ook nog wel kunnen opbrengen, denk ik. Nou, ja, ik ook. Maar uh, we hebben toch ook gezien dat uh, FC Groningen dat bijvoorbeeld weigerde... om te doen in de Euroborg. Nee, maar als de... je wint, dan vind je dat allemaal prima. Ja, als je nee, verliest, heb je geen het. zin meer in. Dat, ja. moet je ook, dat moet je verliezers ook niet willen aandoen, vind ik. Nee, maar ik vind, vind het, wel, ik het, vind het mooi. Ja, nu... Ja. Nou, een mooie era. Ja, nee, dan gaan de spelers van Dortmund dus zo dadelijk doorheen naar boven. Die worden uh, door trainer Klopp nog eventjes onder handen genomen. Uh, en uh, dat bedoel ik figuurlijk, want ze krijgen een, uh, een knuffel van de baas. Laten we niet vergeten dat ook de prestatie van Borussia Dortmund... ...van enorm formaat is. Een paar jaar geleden eigenlijk ten dode opgeschreven. Uh, heel veel schulden. En uit het niets heeft Jurgen Klopp een prachtig team neergezet... ...dat uh, zomaar in de Champions League finale kwam. En uh, dan wel verliest met... Uh... 2-1 van Bayern München. Op dit moment krijgen de heren scheidsrechters. Zo, die moeten een end omhoog. Als ik dat zo zie. Die uh, gaan uh, naar boven. Uh, de lange zijde. En uh, helemaal in het uh, lichtblauw met zwart uitgedost. Zullen zij een uh, herinnering overhandig krijgen van Platini, die daar staat. Uh, de spelers van Dortmund moeten worden geïnstrueerd en gaan nu door die Haag met applaus van de spelers van Bayern en ook uh, vriendschappelijke tikjes over en weer zie Hummels als laatste. ...naar boven gaan, in ieder geval door die haag. En dan staan ze beneden bij de trappen te wachten om uh, de scheidsrechters te volgen... Uh, ...om omhoog te gaan om hun medaille uh, in ontvangst te nemen. Jij nog iets leuks, Bas? Ja, zeker. Uh, nou, is er vooraf veel gezegd. Verschillen zijn klein tussen deze twee ploegen. Bayern heeft het vaak moeilijk tegen Dortmund. Dat is natuurlijk vandaag zeker het eerste half uur wel gebleken. Uh, tegelijkertijd kan je nu ook de conclusie trekken... ...dat ze dit seizoen vijf keer tegen elkaar gespeeld hebben. En dat Dortmund er niet één won. Um, als je het zo benadert, dan denk je, oh ja, zo klein zijn de verschillen dan misschien ook niet. Want Bayern wint er dus gewoon drie. En Bayern had 25 punten meer in de competitie. Hè? Ja, uh, het is wel een reclamespot geweest voor de Bundesliga Duitse voetbal. Waar de laatste jaren in positieve zin zo ongelooflijk veel veranderd is. In het opleiden van spelers, jonge talenten een kans geven. Het scouten, daar is natuurlijk ook wel naar Nederland gekeken hoe wij dat al die jaren met zo weinig inwoners hebben gedaan. En kopieer je dat naar Duitsland en je hebt ineens zes keer zoveel mensen, dan moeten daar dus talenten uitkomen. Nou, dat blijkt. Want het Duitse voetbal ook in de jeugdelftallen is dominant geworden. Dat gebeurt natuurlijk over het nationale elftal wel. Hoewel Spanje de Duitsers nog wat te slim af is geweest de laatste jaren. Maar ik vermoed dat dat wel eens zou kunnen gaan veranderen de komende jaren. En eh, dat blijkt dus ook in de Champions League. Dan heb je nu toevallig een Duitse finale. Maar ik denk dat eh, de Duitse ploegen zich nou ja, wel vrij structureel in de top van Europa eh, gaan messelen. Omdat daar nou ja, alles klopt. Daar. Er zijn geen schulden. De stadions zijn eh, mooi. We horen vooraf. Nog een interview met Mark van Verbon dat ik maakte, die dat ook nog aanhouden. En, en ja, het is een, wat dat betreft een soort voetbalhalla, want alles is daar nu in orde. Ja, ze zijn enorm bezig met de zogenaamde grassroots-programma's, eh, dus voetbal brengen... Naar het begin, de, de, de jeugdopleidingen die zijn enorm gegroeid de afgelopen jaren. En ook de stadions, en we hoorden dat ook Mark van Bommel al zeggen. Uh, na het WK zijn die uh, uitstekend en de velden eromheen. Ik zie nu Jurgen Klop naar boven lopen uh, via een, uh, nou, het lijkt wel een brandtrap naar boven. Richting dat bordes, richting Angela Merkel en uh, Michel Platini. En Gundogan, Schmelzer, Leitner, de man uh, die uh, inviel. Sebastian Keel krijgt een zoen uh, een, een van uh, de voorzitter van Borussia Dortmund. En dan gaan deze medailles gaan, uh, in ontvangst genomen worden. Want ze moeten heel veel handen uh, schudden. De voorzitter van de Duitse Bond, en daar is Angela Merkel, die uh, een handje geeft aan alle spelers. En uh, uh, wat ja, bemoedigende woorden. Troostende woorden voor de spelers van Dortmund. Medailles worden door natuurlijk meneer Platini zelf... om de nek gehangen van de spelers. Maar die moeten toch wel met een beetje gebogen hoofd... langs dat ding dat naast Platini staat lopen. Want dat is de beker die zo dadelijk uitgereikt gaat worden... aan de aanvoerder van uh, Bayern München. De aanvoerder natuurlijk Filip Laan. Ja, er is natuurlijk uh, twee jaar geleden hier in de Champions League finale gespeeld toen. Uh, eigenlijk voor het eerst... Sinds ik, maar dat kon er in ieder geval niet de aanvoerder de beker omhoog tilde uh, Bij Barcelona, want toen uh, lieten ze dat over. Aan, ah, nou ben ik zijn naam kwijt, de jongen met de levertransplantatie. Oh ja, uh, uh, die, uh, uh, Abidal, uh. ja, tuurlijk. Even even naam weg, uh, maar die mocht toen de beker omhoog tilden. Dat was een groot en mooi gebaar, wat ook wel uh, zo ontvangen is. Dat uh, zal vandaag uiteraard niet gebeuren, want er is geen aanleiding voor. Dus de aanvoerder Filip Laams zal het dan doen. Op zijn 29 e zal hij zeer tevreden zijn dat hij in de voetsporen kan treden van de grootheden die dat voor hem hebben gedaan. Dat zijn toch wel dingen die er toe doen. Uh, Jurgen Klopp is inmiddels bezig aan de ronde langs um, ja, laten we zeggen, de En Die krijgt de handjes waar hij gezinnen heeft. En dan uh, mag nu langzaam zeker Bayern naar boven en gaat daar straks een beker aan worden uitgereikt. maar dat duurt er wel even. Goed, omdat het even duurt gaan wij even luisteren naar de eerste reactie van Arjen Robben. De Duitse collega's van ZDF hebben hem om een reactie gevraagd. Arjen Robben, gratulation. Onfassbare momenten voor ze. Ik sehe zeer aan, ze hebben als lächeln eines champions... Uh, ...wenn ze die letzten momenten, die letzten minuten nog maar zusammenfassen. Wat gaat in ihnen voor? Ja, het is zo'n inge Het Maar op Augenhöhe. We hebben we chancen gehad, die hebben chancen gehad. Und dann, letzte Minute, wir gehen nochmal durch und ich reagiere auf Frank und er legt ihn eigentlich im Lauf und ich bin eher früh beim Ball und ja, ich kann ihm reinschieben. Der erste internationale Titel für Sie nach dem Finaltrauma 2012, was bedeutet er Ihnen? Ja, das bedeutet sehr viel. Das kann ich jetzt noch nicht, glaube ich, ist noch nicht zu fassen. Ich kann es auch noch nicht unter Wörter bringen, aber ja, das kommt noch, aber ja, da sind so viele Emotionen im Moment, das ist unglaublich ganz, ganz viele Emotionen. 86.000 hier in Wembley. Sie haben das Siegtor geschossen. Denkt man da manchmal vielleicht in wenigen Sekunden jetzt dran zurück, der Fußballgott, der hat doch so ein bisschen auch das Verständnis dafür, dass man das Glück doch erzwingen kann, ein Jahr später. Ich, ich habe es die letzten Wochen so oft gehört und da waren so viele Leute, die haben es mir gegönnt und die haben gesagt, du schießt das Tor heute, du schießt es. Und dann habe ich natürlich in der Saalzeit zwei gute Chancen gehabt, verpasst, aber ich bin ruhig geblieben und ik heb gewacht op nog een kans. Die is gekomen en die heb ik dan en Ja, Daarom gaat het. Eien Robben, nog maar. Gratulation. Robben was dat bij de collega's van de Duitse televisie. Erg geëmotioneerd, dus het betekent veel voor hem. Hij beschreef nog even die laatste minuut van de wedstrijd... dat hij dat doelpunt maakte. Ik neem hem mee in de loop en toen kon ik hem erin schuiven. Zo simpel kan het zijn. Heren daar, Bayern inmiddels ook boven gekomen. Hè? Lange trappen, gelukkig. Ja, ja, hele lange trappen. Joep Heinkers voorop. De een man, uh, 66. En wat heeft uh, van buiten nou toch papa, mama? Uh, ik hou van je. Ja, natuurlijk doe je dat. En terecht. Zo hoort het ook. Uh, een, uh, dat uh, is op een shirtje. Uh, buiten zijn normale shirt. Ribery geeft een kusje aan de beker. Dat doet ook Martinez. Want die beker gaat zo dadelijk uitgereikt worden. Alaba komt langs. Daar hebben we, uh, wie is dat, Contento uh, niet meegespeeld. Maar toch de overwinnaarsmedaille Noyer en uh, Müller en allemaal komen ze dat uh, rijtje langs bij Merkel en bij Platini. En wat een prachtig moment voor Arjen Robben zal dat zo dadelijk zijn. Die een beetje achteraan loopt. Uh, hij is natuurlijk man of the match geworden, maar dat maakt hem uh, denk ik verder niet uit. Het is natuurlijk wel heel belangrijk dat hij datgene uh, wat hij heeft laten liggen vorig jaar nu zo op deze manier kan goedmaken. En natuurlijk zullen we ook nog vaak terugdenken aan dat uh, moment drie jaar geleden in de finale dat hij net stuitte op uh, Casillas... In de wk finale Bas doet die, die meteen de vingers in zijn oren. Ik, kan het niet ik zie nee. Timo Tjoek en daar komt Arjen Robben. Die heeft net een handje gekregen van mevrouw uh, Merkel. Uh, misschien dat ze nog even over het uh, oh, seizoen se zelfs met uh, Schweinsteiger. Die kennen elkaar wat beter, zoals uh, van de week ook uh, Mark Rutte zoende. Nou, laam dan ook maar een kusje. Uh, Schweinsteiger zegt dat mag wel, dat vind ik goed. Uh, de heren staan op het bordes. En dan, ze hebben allemaal de medaille om. Komt daar het moment. Platini zegt uh, jongens schuis ietsje opzij. Er moeten nog een paar mensen langs uh, met een uh, uh, mooie medaille. Want de aanvoerder krijgt nu, en dat is Laam, een medaille omgereikt. En dan gaat het moment daar zijn dat de beker de cup met de grote oren, zoals Leo Beenakker hem genoemd heeft, door Platini uitgereikt gaat worden. En gaat Laam nu de beker omhoog houden. En luister... Gejuich van het Bayern-publiek, gejuich van de spelers van FC Bayern München. Want zij zijn terecht de sterkste ploeg van 2012-2013 in Europa. Bayern München wint de Europa Cup 1, oftewel de Champions League. Een enorme vlag wordt er nu uitgespreid over het veld. Een vlag van FC Bayern München. Want Munchen heeft door de 2 0 overwinning op Borussia Dortmund de cup met de grote oren binnengehaald. Oftewel, de Champions League is zeker een jaar voor Munchen. Het was hem dan. Het verslag vanuit het stadion Wembley in Londen. Bayern München daar op het ereterras met de cup in de handen. Arjen Robben mag hem uiteraard ook omhoog steken. En wij zijn aan het einde gekomen zo ongeveer van deze uitzending. Uh, maar we hebben nog eventjes. Ik kan u wel vertellen dat zometeen dat we gaan uh, luisteren naar... met het oog op morgen, gepresenteerd door Max van Wezel. En dat wij er morgenmiddag natuurlijk gewoon weer zijn om uh, twee uur. Dan uh, zullen we weer uh, langs de lijn gaan uitzenden. Dan natuurlijk ook met de wedstrijden, de play-offs... Uh, in de nacompetitie van het uh, betaald voetbal. Het gaat allemaal om één ticket voor de voorronde van de UEFA League. En het gaat natuurlijk ook om de promotie degradatie. Ook die wedstrijden kunt u straks allemaal gaan beluisteren. Maar goed, nu zijn we in ieder geval aan het einde gekomen... van deze uitzending van, de uit, van uh, Langs de Lijn... met een prachtige winnaar van een prachtige finale. Dat kunnen we toch wel zeggen op deze zaterdagavond. Bayern München nog steeds daar boven op het ereterras in Wembley. Met de grote beker met de overwinning op hun landgenoot. Iron Robben, who's by God? Iron Robben, by God? Prachtig gezicht. Links al dat rood, rechts al dat geel. Wie kan erbij, bij de tweede paal. Er is Manshoek iets! wat een kopbal! Müller laat hem net ver van zijn voeten springen, maar oh. krijgt hem toch nog bij Robben. Schitterende steekpaas. Of het niet bedoeld was of niet. Robben gaat scoren, nee! Weidenfeller, die deze Weidenfeller! Ik nee, denk dat het niet komt de 1-0! Nee! Want hij schiet hem tegen op. Wat een onwaarschijnlijk grote kans! Maar Robben blijft in bal bezitten en Robben schiet tegen Weidenfeller op. Door Druid maar door Robben. Weidenfeller verkruitst zijn winkel. Het moest daar zo zijn, dat is daar. Maar gaat de bal wel binnen via Monzo Kietje op aangeven van Arjen Robben. Nu Roy trouwens in het strafgebied wil langs Dante, loopt er tegenop. En, en dan gaat die, die. bal tegen de hand van Dante. En dan uh, komt er een strafschop. Gundogan heeft de bal klaargelegd. Gundogan scoort. Het is gelijk Bayern als Müller weg is. Müller, Müller legt ervoor. op de Robben. Nee, geen doelpunt. Want die bal wordt door Hummels nog weggetikt. Müller bij is trouwens. En dat is hij zijn Van Superdigers is onvastbaar. Robben, Robben, daar gaat -ie. hij. Hij ja. zit erin. Robben zet Bayern op 2-1. Omdat de bal ineens voor zijn voeten komt. Robben, dat is het Tor. Ongerechte Robben. 2-1 voor die Bayern. Bayern Robben, Fußballgott. Bayern Robben, Fußballgott. De redactie van De Overnachting. Er zijn niet veel zetels over bij GroenLinks, maar hij heeft er een. Jesse Klaver. Iedere zaterdagavond, van 12 tot 1. Hij is jong, ambitieus, maar ja, zit je dan bij de goede partij? Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Jesse Klaver, hij gaat het ons allemaal vertellen in onze mooie hotelkamer. De Overnachting, zometeen vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Tijdelijk groot aanbod fly drives naar de mooiste provincies van Portugal. Alentejo. Boek snel op girasolvakanties.nl. Dus boek op girasolvakanties.nl. Niet elke verandering heeft gevolgen voor uw toeslagen. Hallo, hier Piet Paulusma. Vannacht draait de wind vanuit het oosten naar het zuiden. Maar veranderingen zoals verhuizen, een nieuwe baan. Of gebruik maken van kinderopvang kunnen wel gevolgen hebben voor uw toeslagen. Die veranderingen geeft u natuurlijk zelf door op mijn toeslagen op toeslagen.nl. Maar morgen maait hij alweer uit het oosten. Belastingdienst toeslagen. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Dit is Radio 1.